U hebt er geen bezwaar tegen dat ik me bij hen verregieer? Natuurlijk niet. Uh, mijn bureauchef is de heer Bishop. Uh, maar mag ik vragen waar het dat allemaal om gaat? Want u hier alleen? Uh, nee, met mijn moeder. Ze is deze week met vakantie. Oh, dat, dat is waar ook. Ik heb soep op staan. Uh, mag ik even weer gaan roeren? Oh, dat u gaan. Uh, zal ik meteen thee zetten? Wat doet u voor mij geen moeite? Nou, nou dat gaat een ene moeite doen. Dat, uh, in de trek. Zitten tijd in. De, zit er wat de tijdschrift is. Hmm. Motorrace. Snelheid. Finish. Wat is dat? Mijn Kom terug! Stelten! Kom op daarna! Het is orde, Dalton? Het is niet de moeite, inspecteur. Ik bloed erg gauw. Blijkbaar heb mijn neus naar het voer uitgestoten. Kom eens uit, de auto. De hele bekleding komt onder de bloed te zitten. Zal ik een sleutel in je nek leggen of zo? Nee, het gaat wel over. Ga direct maar met Forsten mee in de ambulance. Hoe gaat het met hem? Buiten Westen. Hij zou wel een oplawaai tegen zijn hoofd hebben gehad. Wat denk jij dat ik op de achterbank heb gevonden? Die blauwgrijze pleet? Nee. Nee, daar moeten we nog naar vragen. Maar wat zou je zeggen van de bruine actentas volgepropt met geld? Ah, zo. Nee, nee, nee, blijf zitten. Goedemiddag, commissaris. Ik hoor net over jullie werk. Wordt Een belangrijke zaak binnen 24 uur opgelost. Eerste klas, absoluut eerste klas. Al oh, Delta met het grootste aandeel in de oplossing, commissaris.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 Om het maar uit te zeggen, meneer Dalton, dat was tijd voor knoeien. Spijt me, meneer Heldt. Ik was vergeten dat ze die achtertas door de nacht weggesloten hadden. Maar ja, zoveel tijd heeft het niet gekost. Er staat een auto voor uw duur? Het is de auto van de dokter. Er is iets gebeurd. Claire, is alles in orde? U bent eerder terug dan ik gedacht had, meneer Heldt.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 Commissaris van Politie, Willy Ruijs. Jordan, Maarten Kaptein. Lijkschouwer, Johan de Sla. John Forster, Jan Burkes, Dokter, Frans Somers, Bankbediende, Frans Kokshoen. Technische realisatie, Herman van der Lely. Assistentie, Henk van der Steeg. Regie, Rob Gerards.